Wij verzoeken dit om samen zijn aan te willen vangen... door met elkaar te zingen uit Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o heer, hem gunsten wil bewijzen? Dat gij hem kent, wat is het kind... dat gij het acht en zo vertrouw bemindt? Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, zijn tijd is kort en al zijn levensdagen. Hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijkens, gaat u we voorbij. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 144. naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in het hooglied van Salomo en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemden u hooglied vier. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, tussen uw vlechten, uw haar is als een geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren. Uwe tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn die uit de wassteden opkomen die al te samen tweelingen voortbrengen en geen onder haar is jongeloos. Uwe lippen zijn als een scharlakensnoer en uw spraak is liefelijk. De slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren die gebald is ...tot ophanging van wapentuig... ...waar duizend ronddassen aanhangen... ...altemaal zijn de schilden der helden. Uwe twee bossen zijn gelijk twee welpen... tweelingen van een reed die onder de lelien weiden. Totdat die dag aankomt en de schaduwen vliegen... ...zal ik gaan tot een middenberg en tot een wierhoofheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin en er is geen gebrek aan u. Bij mij van den Libanon af, o bruid, kom bij mij van den Libanon af. Zie van den top van Amanna, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der Levinnen, van de bergen der Luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. veel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw olieën dan alle specerijen. Uwe lippen, o bruid, druppen van honigzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten welf, een verzegelde fontein. Uwe scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus en naddus, naddus en saffraan, kalmus en kaneel met allerlei bomen van wiro, midden en aloewee, misgades, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. de noordenwind en kom gij zuidenwind, door wij mijn hof, dat zijne specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijne hof kwamen en aten zijne edele vruchten. Tot zover. Ons hulp en ons beginsel En zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en daardige geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk, uwer heilige handen, dit trouwe houdt. En eeuwig leeft aan de <coughs> genade, barmhartigheid en vrede. Worden nu niet bij den aanvang geschonken en bij den voortgang. Rijkelijke vermenigvuldig van God, de Vader, en van Jezus Christus, om zijn hieren, door de werkingen van God en Heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijke gebed, verheven de zalige eeuwige en drieënige verbond Jehova, God des hemels en de aarde. Die den hemel, der hemel hebt op uw troon, En deze lage de tot een voet van uw heilige voeten. Het is aan de morgen uren van deze dag. De eerste dag van het jaar. Dat we begonnen zijn. En dat u ons vergeven heeft te mogen beginnen. Daar de gisteren nog een uit ons midden het tijdelijke heeft moeten verwisselen met het eeuwige, voor wie het geen nieuw jaar meer geworden is. En wij nog gedragen en gespaard in uw langmoedigheid en verdraagzaamheid, zodat het uw goede tierenheden zijn. Dat we niet vernieuwd zijn. De als ons zelfs ons onderwinnen. Om het in zijn gebeten tot u te wensen. Maar zou u ons dan willen vervullen. Met eerbied en ontzag. Voor uw heilige en vlekkeloze majesteit. In de bewustheid we de naam van ijdelheid. Wel mogen dragen in de bewustheid dat we bij de aanvang van dit jaar Het bewustzijn dat we het er nooit beter voor u af zullen kunnen brengen Dat we het nooit goed voor u zullen kunnen maken Maar in de afhankelijkheid dat u het met uzelf en alleen zult kunnen maken Waarom we dan ook van u bidden wat u ons onthoudt. Onthoud ons uw genade en uw heilige geest niet. Uw genade dat een vrije, soevereine daad is, je bent aan ons niet verplicht. En We zijn krachtens onze bondsbreuk rechtloos geworden. Maar krachtens het verbond der genade. ...heeft u in de middel haar des verbond beloofd... ...de zegening en de welzadigheden des verbond, ...namelijk bekering, vergeving, verzoening, verlossing, vernieuwing, zaligheid... ...en hier in ons en het niet jaar begonnen... ...we weten niet wat het ware zal... ...we weten niet wat ons leven wezen zal... We weten niet of dat we dit jaar aan het eind zullen brengen. We weten niet of dat wat in dat jaar De plaats zal vinden, welke tranen er we nog geweest, welke bitterheid er nog gekend zou kunnen worden. Waarvan we gisteren nog zongen helemaal het best van onze beste dagen. Daar dikwijls zorg geeft, dikwijls stof tot klagen, daar zorg verdriet de jammerlijke plagen, steeds beurt op beurt, maar het is ziel door knagen. Er is ook op de aarde niets wat het hart kan bevredigen, als alleen wanneer Gij door Uw genade en door Uw heilige Geest in ons hart zou komen wonen. En komen werken. O gezegende majesteit. En daar we dan een tijd beleven dat. Het afwijken van u dan in In zorgeloosheid en zedeloosheid en godeloosheid Allerwege wegen heen. Zowel nationaal als kerkelijk openbaar. Zich allerwege vervallen en afvallen. Versteuring en verbreking, twist en tweedra. O God, dat u dan door je lieve geest nog in en ander ons zal willen wonen. Je bent aan ons niet verplicht, maar u bent toch uw woord kwijt. En in dat woord hebt gij beloofd en ziet ik bij met u lieden. Alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat hoe het er ook in de wereld uit zal zien. En wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Zolang uw verkiezingsbesluit niet aan een eind is. Zult gij ten alle tijden een hebben. Na de verkiezing uw genade waarin gij u zelf zal verheerlijken. Ach grote God zou u dan ook onder ons nog willen wonen. En in ons midden nog willen werken. of we zouden met die man willen zeggen, we zijn niet waardig. Dat u onder ons afzaak inkomt. Af in maar hier u we hebt bewezen dat zelfs een stag is. Een overste der tollenaren dat gij daar in huis wilde komen. Kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En we hebben gij werken verheerlijk. Want in uw huizen was zaligheid geschieden. Ach, grote God, zou het onder ons ook nog willen werken. Dat het nog getrokken zouden worden deze tegenwoordig gebogen Dat het voor de een of ander nog eens waar zou worden. Toen ik u voorbij ging, zeg u, Geworpen op de vlakte des wels vertreden in uw bloed. Uw navel niet afgesneden, niet met zout gevreden en niet in winselen gewonden. En toen ik u voorbij ging, zag ik u en ik zei u in uw bloedde leef. O oh God, zou u door de levendmakende werking van uw lieve geest, nog zondaren willen trekken en te sterk worden. Ach, dat u nog eens een keuze kwam te doen op dat zij u zelfde mogen kiezen. Want hier waar geen zoon daar komt te roepen en te trekken, ach, daar schuilt het van. Dat in zulke raad gewoon u kiest, mijn hart, mijn oog blijft op uw staar. Laat mij van uw gebonden vervat om niet hulpeloos varen. Heer, zou u daartoe nog eens onbekeerde mensen, onbekeerd voor u te maken. Dan maken, dat is leren kennen wat het is, onbekeerd te zijn dat met onze rug naar God, en met ons aangezicht naar de rampzaligheid. terwijl we nog zijn in de dag der zaligheid, en uw woord gisterenavond nog geweest is, die laatste raad, zeg ik, raad u dat gij van mij komt. Goud beproefd komen, dat het hier. En op dat gereed mocht worden. En lange witte kleden op dat bestaan. uw naaktheid bedekt worden. En zelfs uw ogen met ogen zouden. Ach, dat beproefde goud, dat is de nacht, dat komt nooit op. Nee, hier in de schatkamer van uw eeuwig welvaart, van uw zoon in kruisoffer, dat is een onverminderde rijzon. En de kleedkamer komt u nooit lezen, die witte lange klederen ter bedekking van onze schaamte. En hier in uw woord dat is, als een apotheek met zalven voor den blinden, voor den ellendigen, voor de is altijd uw woord nog blijvende van kracht. Ach, hierig, hij mocht ons te samen nog gedenkt, dat we nog waren die getrokken werden uit deze tegenwoordige boze wereld, en overgebracht werden in het koninkrijk de zoon van uw eeuwig welwaarde. En in zoverre dat er dat gevonden mocht worden, hier en al is het dan ze het er zelf niet voor zouden kunnen houden. Maar die weer met droefheid het al die jaar uit. En het nieuwe ingegaan zijn. En die met de bewustheid ingegaan zijn. Dat het jaar verwisselt wel, maar dat zij die verwisseld zijn van koning. Ach, dat ze nooit door het geloof hebben leren kennen. Dat gij een God geworden bent, maar misschien dan nog zijn. Ach, in wiens wel dat verlangen gevraagd is geworden. Om toch eens met God verzoend en bevredigd te worden. Die leren kennen dat alles wat de wereld biedt, hart niet kan bevredigen. Die in alle lenden droefheid en ze maakt niet anders en als het toevlucht tot u te zoeken, ach hier, dat het u bent, dat ook dit jaar voor hun een jaar zou gewonnen, dan zal jullie kennen die hier waar en gezegende middelen des verwond in de openbaring van uw goddelijke reis om en hooggeshouden. Ach, dat is de kracht daarvan een hart. Heilig zelf de mogen leren kennen. Om op rechtsgronden de strook te mogen leren kennen. Die er is buiten haarzelf. In het aannemen van de gans verloren en totale staat van verlorenheid. En heren, dat is begrepen dat het nog eens waar mocht worden. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ach, zelf kunnen we het niet anders als verre maar dat gij u nog eens kwam te verklaren in de zulte, zulte, zulte gunsten van uw gezegende arbeid, waartoe gij gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En in zover het anders zijn zou. Die wel hebben leren kennen, geholpen bij de Christus. En een verklaarde Christus inderdaad Maar dacht nog niet. De armen te kort zijn om u te omhelzen en geen voet te hebben. Om tot u te komen, ach, de God. Dat het jaar van het welbare des hier voor hen is aan mocht breken. Al dat gij de treurige Sion kwam te beschikken. Dat een gegeven werd die sire vreugde vreugdolie voor treurigheid en het gewaad des los voor een benauwde geest. Ontfermt u daartoe nog over hun oog, God. Ach dat u ons nog eens kwam te verkwikken met uw godsdaden. Want zij zouden er goed mee wezen en wij zouden er getroost mee zijn. Dat u je werken nog kwam te openbaren en te verheerlijken, in de toebrenging tot de gemeente die zalig werden, zou u daartoe dan nog onder ons willen zijn. En uw woorden daartoe nog willen heiligen en zeven en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. En hebt u die genade verheerlijk met mee te weten. Voor eigen aard en leven, ach hier, de lofst bewaren. In kinderlijke eenvoudigheid, in kinderlijke oprechtheid, in kinderlijke vrees. Omdat we waardigelijk het evangelium zouden wandelen en voor en toe bereid mogen worden. Voor uw hemel en gezegende kozenheid. En hier dat u ons vergevergunst. Dat we mijn gebuigen onder het kruis. En dat u ons geeft naar lijst te mij te mogen lopen. de lof aan ons voorgesteld, ziende. Al die overste lijst me en des geloof, Jezus. Die om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft gedragen en dus de schaamde vracht, We dragen ze onze nozen en behoeften. Aan uw God en uw genade aan. En hier hebben we het achterliggende jaar. ook komt In vrede met elkaar we mogen leven. Ach dat u ons dat we kleven onze jaren. nauwer aan elkaar we verbonden mochten worden. En dat het waar zou mogen worden draagt. Naar nou elkaar het lasten. En vervult al zo de wet van Christus. Ach grote God, zijt nog een kruimeltje van je goddelijke liefde. En in zover dan eronder zijn dat u nog wel werkt. Door je lieve geest als we ze de vrucht van de bediening. Is woord geheiligd aan de harten mogen leren kennen. Gedenkt onze katekes aan te jongen aan de archief. Je mocht ze nog dragen, sparen en bewaren. Maar bovenal draad, vernieuwen en kind, Ach, dat is daartoe nog redenen en zelf te Dat je naam nou nog eens voortgeplant zou worden van kind op kind. Heere de zuigkracht van de wereld dreigt alles in te slokken. En de verkrachting van uw getuigenis. Vernieuwd zoveel arme jeugdige zielen die meegevoerd worden met de geest van deze tijd. O, gij mocht ook nog redenen nemen uit die cellen. En ook nog waarmaken zolang, als er de zon zal zijn, zal zijn naam voortgeplant worden. Van kind tot kind gedenkt, onze kranke, zwakke er al dragen. Die de, de tijd in de huisje of op de wijk door moeten brengen. En soms jaar in jaar uit, oh God, u mocht u nog een keer. Ach, dat u nog geven dan ook die ons van deze plaats daarvoor de vrucht van de bediening heilig aan de mochten ervaren. En gedenk nog vandaag eenzame verlaten. Wezen, wezen, wezen, en zwanger of ge, wat zwanger of gebaard mocht hebben. Een ze nog ten goede ook hem, die weer opgenomen zal moeten worden in het ziekenhuis te kosten En Dat u geeft dat in de middelijke weg het nog meer zou mogen vallen, het is meest dat iedere wanneer hij weer doorlicht moet worden. Eer, we weten niet wat u had. En daarmee voor heb zo'n willen doorlichten met je lieve geest, of dat hij zijn geestelijke kwaal nog leren kennen. Of dat hij die raak even ouders zou hebben. Er gaat de proef komen uit het uur. Middelijkerwijs mag u de middelen dan ook nog zegen. Dat je herstel verklaard mocht worden. Hoewel we vanwege onze zonde, allerhande lende onderworpen zijn. Gedenk hem in ons te zang. Gedenk uw getrouwe knecht hier. Waarvan we horen onrechtelijk op ziek en krank werden de gebonden leven. Ach, gij mocht ze nog genade verlenen. Om te dreigen wat u zo oplegt, maar zo van dat de bezuinigde cijfer geluid mocht geven. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk en vanavond van Satan's Rijk. Gedenk je nog op de zendingsvelden die gij geroepen en gezondheid. Wil het kijken, wil uw koninkrijk uitbreiden Satan's Rijk in Korten. En wil verder gedenk ons diep verzonken onkelland. verzinkend zinken volk en verscheurde kerk. In uw toren des ontfermens hier, zo zoek ons gebrekvol gebrek ben ik u neer te leggen. Al dat enig gouden reuk altaar, de zoon van eeuwig welvaart, al dat die het zondige daaruit zou wegnemen en verzien, en dat in en door hem bij u mocht te vinden, in en horen en verhorend, en zielvervullend God. opdat gij hierin bent geloven. En al eens eens volmaakt uit uw werken. Geloofd, gedankt en geprezen worden wat u toekomt. Want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Uh, mijn goden, zo is dan uh, dit nieuwe jaar weer begonnen. Uh, wij weten niet wat het ons zal brengen. Wij weten niet wat er in de baarmoeder van de Goddelijke Raad besluiten besloten is. Wij weten niet wat dit jaar zal baren. En we reden hebben om te vrezen. En waarom? Wel, de tijden die we bewijzen, er openbaart zich dat ons volk en land roept om de oordelen God. En nu is God langmoedig en die is verdraagzaam. Want we nu behoeven niet alleen een blik buiten ons te werken. Op ons niet verzonken land. Maar mijn oren zal een blik krijgen te zien in de kerk. Hoe is het met de kerk gesteld in het algemeen? Ach, waar heerst nog de ware liefde uit God en de ware eensgezindheid? En als een blik in ons eigen hart te krijgen, te kennen. Ach, dan moeten we met de dichter wel bekennen: Wat is de mens, wat is in hem te prijzen. Dat gij oh God het gunste wil bewijzen. En dan zeiden we dat we niet weten. Wat er in de baarmoeder van het goddelijke raad besluit besloten is. Maar één ding is zeker wel. God voert zijn raad uit. En wat hij eens in zijn raad besloten heeft, voert hij op zijn tijd uit. En dat over elk mens persoonlijk, kwam, zei zeiden gisteren, elk heeft zijn eigen geschiedenis. Maar in wezen is ons leven Gods geschiedenis. Daar gebeurt niets buiten Gods raad. En buiten God bestuur. Is zelfs ons leven. En onze adem is in zijn hand. En de tijd van God bepaalt. Zal niemand overschreven. Het zij op welke wijze. Het zij op hoedanige wijze. maar God voert zijn raad uit. En nu weten we niet mijn ouders, Wat er in de raad van God besloten is. Wie weet. Welke bittere tranen nog dan we nog geweest moeten worden. U weet welke bitterheid dat we nog moeten gaan beleven. In het gezinsleven, soms in het kerkelijk leven, in het persoonlijk leven. En wij weten niet wat God over ons brengen zal. We vinden dat Job getuigheid brengt over ons wat hij over ons bescheiden heeft. En maar het zou een voorrecht wezen, mijn leugen, als we door God en Heiligen geest gewaardeerd mochten worden, om te mogen aanvaarden wat God over ons brengt. We weten wel, wij kunnen uit en van onszelf niets aanvaarden wat tegen de natuur is, tegen onze hoogmoedige natuur, tegen onze vijandige natuur tegen onze opstandige natuur, van daaruit ook het murmeren, het murmeren dikwijls tegen de heren, dat we met de weg van God u heen zijn. Toch voert God zijn raad uit, en wat er dan ook in zijn raad gesloten is, voert hij op zijn tijd en op zijn wijze uit. We hebben wel eens uitgedrukt, al de huwelijken zijn in de hemel al van eeuwigheid gesloten, alle die geboren zullen worden, dat de tijd van geboorte is in eeuwigheid bij God bepaald. Alle tijden van ons sterven, die heeft God van eeuwigheid bepaald. Alles wat er over ons komt in het huiselijk of persoonlijk leven, dat heeft God van eeuwigheid bepaald. En als we dan een ogenblikje in zouden denken, mijn ouders. Ach, dan zouden we het moeten roepen, wie is God, wie is God? Die in de stilte daar nooit begon, eeuwigheid, geweten. Dat ik en jullie hier op de aarde zouden zijn. En dat we ook 1973 nog beleven zouden, Dat het van eeuwigheid bepaald is. Dat u ons elk persoonlijk kent. Niet alleen persoonlijk maar zelfs heer, iets van mij, zegt de dichter, begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. God voert zijn raad uit. En wij hebben hier wel een roeping. Want God heeft de mens hier in de paarden gesteld, om hier maar zijn leven door te brengen, genoeg. Maar we hebben roepen, we hebben hier een ogenblikje in de wereld dat we zijn. Wat een tijd is van een doorgang. We komen een ogenblikje hier op het toneel. En na verloop van een tijd verdwijnen we weer van toneel. Wanneer de wereld nog honderd jaar bestaan zou. En God zou dan nog niet gekomen zijn op de wolken des hemels. Over honderd jaar zijn we alle vergeten. En dan als we nog een begrafenis gehad zouden hebben, zijn we alle begraven. Over honderd jaar is er van ons niemand meer. Zo gaat het ene geslacht en zo komt het andere geslacht. Zo zien we het ene geslacht wegsterven en het andere geslacht zien we opkomen. Maar wat is nu de hoofdzaak van ons leven? En wat is het doel van ons leven? En wat heeft God ons hier een ogenblik op het leven in het leven gegeven. Terwijl wij leven nog onder de openbaring van het genadeverbond. Wij leven nog in de wel aangename tijd en in de dag der zaligheid. Wij leven nog in een tijd dat God nog aan onze ziel laat arbeiden. Door middel van de bediening des woords. En door middel van de prediking des woords. Zodat we ons mede verantwoordelijk zijn... Voor de genade tijd die God ons komt te geven, waarvan hij zegt, nu is het wel een wel aangename tijd, nu is het de dag der zaligheid. En zelfs vinden we nog dat een apostel Paulus zegt, tot de Corintiërs, wij bidden nu, dat gij de genade Gods niet te vergeet ontvangen zou zal hebben. De zaligmakende genade ontvangen we nooit te vergeet. Maar we vinden toch dat Paulus zegt wij bidden dat gij de genade God niet te vergeefs ontvangen. Hij wil zeggen dat het niet vruchteloos zal zijn. Daarom mijn ouders, wat is de mensen wat is in hem te prijzen. Dat gij om oh God het nog gunstig wil bewijzen. Wat hij tot hiertoe dan nog weer bewezen hebt. En staan we staan hier aan een nieuw begonnen jaar. En wat zouden wij u anders toewensen? Ach, in de eerste plaats wensen we wel... ...dan die nog onbekeerd over de wereld gaan, En die gelijk als de ledenboer zegt... ...dat er een groot is, dan ze lente landen niet leren kennen. Die weer met het nieuwe jaar in verwachting hebben... ...en weer voor het nieuwe jaar de toekomst gaan bepalen... Ach, dat God op u bindt, de noodzakelijkheid van de kering, het zou het laatste jaar van je leven kunnen zijn. En wat zou het dan wezen om bekeerd God te moeten ontmoeten? Gedragen gesperd en dat u zoveel arbeid aan ons bewezen hebt. En we zouden dan God moeten ontmoeten. En het zou dan eens waar worden, ik heb u de tijd gegeven. Dat u je zelf bekeert en heb u je niet bekeerd. Och, onthoud het toch. Verantwoordelijk blijven voor alles wat God aan ons komt te doen. En wat hij aan ons besteedt. He. Is het wonder dat Jezus, wanneer dat hij bijna bij Jeruzalem kwam. En de stad zegt dat hij zegt. ach, we nog bekennen het in deze nu en dag. Wat op in vrede zienende. Want na 40 jaren zal het afgedaan wezen in Jeruzalem. Daar zal de honger Pest en het zwaard zal ze vertieren. Nog veertig jaren dan ziet de Christus, wenende ziet in de toekomst. Want dan ziet u hoe dan ze zich zullen verharden. Hoe dan ze zich zullen verharden. Totdat het oordeel zich erheen wendt als de waterstroom. Daarom wat zouden we anders toewensen? Hou dat God door een geest nog eens in die werkt, het werk der rechtige de bekering. En in zoverre het anders mochten zijn, ach het zou toch nog kunnen dan dat die ook nog werken. Ja, wij geloven dat er die onder ons nog zijn die niet kunnen leven en die niet kunnen sterven. Die ook van het nieuwe jaar niet kunnen verwachten. Ach, veel goed. In dit leven. Dat al is het dan weer voor de tijd alles zouden hebben. Maar we hebben een levendige ziel. We missen God en we missen Christus. Zitten ze die nou ook nog? Ach, dat dan het jaar dat aanbrekt is, mocht wezen: dat God die is gaf, een zaligmakende kennis van die dierbare worden en gezegende middelen ...voor die schuld overnemende borg... ...en voor die dierbare borg... ...dat gij hem de kennen... ...in zijn handen namens staten en naturen... ...opdat je ziels uitgezeld zijn... ...Jezus is alleen... ...waar mijn aard gaat heen... Mijn ziel gedurig zorgt... ...naar die levensvast ...een gezegend nieuwe jaar toe wordt... ...als u om God verleden mag worden... En in zover dan het zijn. Ach, in de nood van de ziel de dag is pleiten. En in het verborgene voor God gezicht. De leegdige handen laten zien. Ach, die met hem Misschien wel eens gedacht of gezegd hadden. We hadden gehoopt dat hij het was die Israël verlochten zouden. We hadden gehoopt, maar het is zo donker, het is zo duister. Niet dat we ze de persoon vergeten waren. Want we vinden nog he, dat de liefde deed ze treuren. En de liefde deed ze wenen over de herden gaan, Maar ze misten hem. Ach, dat het jaar van het welwagenweest weer een verjaar mag breken, Dat die geven zal de treuren, sieraad vreugde olie voor treurigheid en het gewaag is los voor een oude geest een gezegend nieuwe jaar zij u toegewenst, dat je de dag nog beleven, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft je ziet het oude en is voorbij gegaan het is al nieuw geworden heb God gedaan de verheerlijk met medeweten voor eigen hart en leven dat u ons schenken van zijn lieve geest dat we nauwer aan elkaar verbonden zullen worden. Al dat het waar zou mogen worden waar twee of drie te samen zijn in mijn naam. Al daar zal ik in het midden wezen. Ja dat die ons zo nauw aan elkaar zal zou verbinden. Dat het waar zou worden waar twee al drie. In mijn naam bidden dat zal hun gegeven worden. God schenkt ons in dat opzicht. Een gelukkig nieuwe jaar dan aan gebondenheid, aan zijn genaamde troon mogen hem. Ik acht hier ontslagen, van schrijven wat niet mogelijk is. En tevens nog een dankwoord voor alles wat me toegewenst is geworden, ook al schriftelijk en in elk opzicht. We gaan uw aandacht een ogenblikje bepalen, bij een gebedje wat we nodig hebben. Voor de Tibiën, naar aanleiding van het ons straks voorgelezen hooglied 4. En daar vanavond het laatste vers, genoemd is hooglied 4, vers 16. Waar Gods woord al de sluit in Noordenwind, en komt geen de winter waait mijn hoofd, dat zijn specerij uitvloeide, dat men liefde tot zijn afkwamen. En aten zijne edelen vruchten tot zult. Wij vinden hier een tweevoudig gebed. In de eerste plaats dit bruid Dat hij komen tot hof Met de noord- en zuidenwind. En in de tweede plaats dat hij komen tot zijn hof. Om de vruchten te plukken. Het zijn een zweefoudig gebed. We zullen in het kort trachten met de hulp van de sieren er iets van te zeggen dat het ook ons gezet mocht worden, en voordat we dat doen zingen van de 102e psalm, de versen 14, de 15 en 16. Al trekken al de en de hemelbogen en zijn gevrocht door uw vermogen. Alle zijn ze hun verband kunstwerk van uw wijze hand. Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal al hun glans verdwijnen. Maar schoon alles om zal keren, gij blijft staan, o heer der Heer, wat er verder volgt. In het 14e, 15e, 16e vers van Psalm 102. we waren stil te staan bij de voorgelezen tekstwoorden. En we gaan hier niet handelen in het verband waarheen dat ik sta, maar zullen krachten in verband met deze nieuwjaarsmorgen en weinig van deze waarheid te zeggen. En dan vinden we zeiden tijd een tweede Ten eerste vinden we ontwaakt de wind en komt gij wind doorwaait mijn hoofd. En ten tweede een gebedje acht, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn eedele vruchten. Er zijn dat dan twee hopen geweest, nee mijn uurde, dat maar één een geweest. Maar in wezen was het een half. Want we vinden dat, de hier de bruid zegt, tot mijn hof, dus er was een hof. En waarin de die hof, en wel de we zouden dus hier een uitgebreid veld vinden, we als hier uitvoerig gingen handelen, over ten eerste als ons hart een hof was. Ons hart een hof was, die in de statenrechtheid een hof was, er waren gemeenschap waar God door zijn geest in gebrocht had dat schone beeld. Toen was ons hart een hof en die bracht edele vruchten voort namelijk. Dat ons verstand, ons hart, onze wil, onze handel, onze wandel. Geheel tot eer en verheerlijking van God was in de staten rechtheid. Er was ons hart een hof en mijn ouders is het lichaam, dat dan de omheining eigenlijk van die hof is, was geheel besteed ten dienste van de ogen, handen, voeten, mond en hart. Alles was beschikbaar voor God, alles was ten dienste en alles eerde en de God na. Wat is er gebeurd? Ons hart is een verwoesting geworden. Een wildernis geworden. En daar met eerbied gesproken de duivel in en uit kunnen gaan. Ons hart is een samenknoopsel van ongerechtigheid geworden. Ons hart is een bron van alle ongerechtigheid. God zegt van ons hart. Uh, dat het, het gedicht van des mensen had, ten nou een tijd alleen de volks was van zijn jeugd af uh, Dus, zo is ons hart geworden en ons lichaam, dat in de staat der rechtheid was gegeven, dat wanneer we zouden blijven, in de staat der rechtheid in gehoorzaamheid aan de eis van het werk verbond. Zou ons lichaam opgenomen worden met onze ziel in de heerlijkheid. Maar wat is er nu gebeurd? De ziel verhoest en het lichaam wordt verhoest. Het lichaam wordt afgebroken vroeger of later. Openbaart zich dat het lichaam wordt afgebroken. De steunsels worden gebroken en men gaat de weg van alle vlees, men gaat stellen. Uh, dus dat is het gevolg geweest van onze vallen adem. Wanneer we dan hier weer vinden, ik zeg, en daar gaan we uitgebreid over spreken. We hebben hier deze tekst voor ons. En dat wel in dit nieuwe jaar een gebedje in het algemeen. Maar nog even, wanneer ons hart hersteld is geworden. Wanneer het door de heilige geest vernieuwd is geworden. Wanneer het besprengd is geworden door het bloed het verbond. Wanneer het geheiligd is geworden door God de heilige geest. Dat God weer in ons hart kan worden. En waardoor door zijn woord en door zijn geest. En dat onze ledematen, dat wil zeggen, onze kracht weer besteed kan worden in zijn dienst. Ach, dan kunnen we zeggen, uh, mijn hof, maar ook zijn hof. Dan wordt het weer zijn of waar hij de specerijen, waarvan we hier vinden dat de specerijen uitvloeien. Wanneer dat weer een hoofd des hier wordt, dan worden de specerijen, ik beken aan uw God, oprecht mijn zonden. Dan worden de specerijen, worden Gods zijn en gans verbroken geest door schuld besef getroffen en verslagen. Dan worden de specerijen dat we door het geloven werkzaam zijn. Dat de liefde zich gaat openbaren. Dan worden de specerijen dat we ons leven willen stellen in de dienst van God. Werk is mijn hordes dat ze inhouden ontwerkt noordenwind en komt geen wind, dat zijn specerijen uitvloeien. En wanneer het dan gaat over die noordenwind. En die zuidenwind die ze in komt roepen, dat is een gebed. Maar we zeiden, we wensen hier even stil te staan. in verband met uh, de eerste dag des jaar, dat God ons vergunt. dat we samen mogen zijn rondom Gods woord. En wat is er dan een hof? Dan is de kerk Gods in het algemeen ook een hof. We vinden in Psalm. Uh, 138 nog gesproken over het Hof der Hoven. Dus verschillende hoven. En de kanttekenaar die zegt hier nog zo van. Uh, dat merkt dat de kerk deze hof genoemd wordt. Ook de zijne hof. En dat Christus in die hof uh, uh, opzieners heeft. Die in die hof werkzaam zijn. Die in de verband zeggen we. En met deze nieuwe jaar zouden we, hier stil willen staan, een gebed van de beloonsters der Hoven, een gebed. En als het in zonderheid gaat over dat de hof genoemd wordt de kerk, bedoelen we daarmee de oud-christneerde kerk? Ach, mijn lucht is over de hemel, staat geen naamplaatje hoor. Gelukkig kan daar geen kerkmuren zijn. En die zijn eigen hier doodvecht voor kerkmuren. Daar zal straks de kerkmuur volgesloten blijven. Ja. <kluis> Als je de eer van God mag bedoelen. En de kroon van koning Jezus. Dan gaat het niet over een naam kerk. Maar dan gaat het over de kerk God. En waar is dan de kerk God waar God volkjes en al is het dan waar Christus van getuigt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Al daar zal ik in het midden zijn. Daar is een op. En daar is een kerk. Dus ik was voor vechten, Die ook niet voor elk gereformeerd. En voor ons te strijden. hoor. Nee. Houd maar in gedachten. Dat alle naamkerken onder het oordeel van God liggen. We zijn van God afgewezen. En mijn ouders, Het zijn in de grond waar we zijn. Moesten het noodgebouwen zijn. Want het huis des Heere wat God. Waar hij hier zijn voetstappen gezet. En waar hij zijn kerk. Dat is onze Nederlandse vaderlandse hervormde kerk. Dat is de kerk daar God. En waarin gebloeid heeft. De zonen God zijn zijn arbeid, maar wat is er gebeurd? De kerk is in verval gekomen. En ach, op meeste plaatsen krijgen stenen voor brood. En wat is gevolg geweest? En wel, mijn ouders, staan er kerken gesticht zijn geworden. En wat openbaart zich daarom? Houd in is en ik wilde het even tussen twee haakjes tussen zetten, dat ik onder het oordeel geroepen ben om te gaan prediken. Dus bedenk dat wij hier nooit zullen treffen om te plaatsen of om te zeggen, wij zijn de kerk of onze kerk. Het hele boel legt onder het oordeel. En daar is de vrucht van dat het scheuring op scheuring verbreken op verbreken gaat men aan nadat men zich losgemaakt heeft van der vormde kerk in 1837 1836 is het scheuren op scheuren geweest hoeveel naamkerken heb je niet En elke ploeg en elke hoop die neemt een aparte naam aan. maar bij God gelden die namen niet hoor bij God geldt alleen de naam van Jezus Christus Waarvan Paulus is getuigd, ik wens onder u van niets te weten dan van Jezus Christus en die gekruisd. En die zich nu dood vechten voor kerkmuren, die vechten zich dood tegen God. Dat is de waarheid hoor, dat zal de eeuwigheid straks openbaar. Ik weet wel, er moet een vorm wezen, maar haagwaar is het wezen. Ik heb een lichaam gevormd, maar het wezenste is de ziel, daardoor ik leef. Ach, mijn heurdes, waar zou het aan de kerk vinden? Ach, als je dan vraagt, als durf je dan de plaats waar je het hof te noemen? Ach, mijn heurdes, het is geen hoofd waar wij, God is ons vertuigd. Maar de behoeften waar die ons hoog geroepen en gezond heeft. En gisterenavond het 32 jaar geworden is. Dat we voor het eerst gepredikt hebben. En het was niet was ik die God kon leren. En nu al 32 jaar. En nu aan de morgen van deze dag en gisteren deze waarheid me gaan bezetten. Ach, ontwaken naar de wind en ontwijs uit de wind doorwaait mijn hoofd. Dat wil zeggen, de werk, het werk dat God op onze aangesteld gesteld om onder uw lieden te arbeiden. Want een hofbewoner, mijn oude staat gerente die in. de stad der rechtheid, toen God Adam in de staat der rechtheid hem in een hof van Eden kwam te zetten, moest hij die hof bevallen. En al de opzieners der gemeenten. Waar behoort bij worden leraars en kerkeraad zijn in wezen opzieners der gemeenten die hier de werk een roeping hebben? En mijn ouders is vandaar uit de verzware verantwoordelijkheid. Want in hof is, ze noemt hem hier om oh mijn hof. Maar de wezen is het een van Christus. En wat een weldaad wanneer we verwaardigd mochten worden. Om in de ambtelijke bediening in die hof van Christus werkzaam te mogen zijn. Werkzaam te mogen zijn. Ik bedoel niet een verdienend werk, maar de prediking des woords te brengen. Om in die hof, waar er in die hof verschillende planten zijn. Uh, daar zijn in de hof zwakke planten, sterke planten, schone planten, uh, weer minder schone, weer sierlijke. Onderscheiden mijn oude dus staat geldt ook in de onderscheidende stand van het geestelijke leven. Dat er in een hoogstelijke verschillende standen zijn. Er zijn er ook in de kerk verschillende standen. En dan zou de wonder: een nietig klein plankje. Geen trap geven en een trap geven om het weg te doen. Nee, zowel het kleinste plantje als ze de hoogste plant die er is, zullen ze met wijsheid moeten beaardrijden. Vandaar is mijn houders, maar in die hof daar groeit ik onkruis. In die hof groeien de onkruis. En worden ze geroepen om het ware van het onware van het bedriegelijke te onderscheiden. Vandaar is dat er een arbeidszoldame is in die hof om... En in die hof werkzaam te zijn. En nou vinden we hier de bruid eigenlijk in die hof. Werkzaam en nou weet je hierop. Nou weet je hierop waarom. Ach, er was geen vruchtbaarheid in die hof. Er was geen vruchtbaarheid in die hof. De specerijen der goddelijke liefde. De specerijen van boetelingen. De specerijen van verloren zondaren. De specerijen van tollenaren. Oh wat bij bij zondaren zonder Ach, die was er niet. Zoals ze dat bekeerde. Hé, mijn ouders, Hé, wanneer ze dan zelf. Hier gaat dit de wind en komt. En zuidwind. Ach, dan betrekt ze de reis in, he, dan gevoelt ze. Ach, ben ik wel genoeg werkzaam, ben ik wel werkzaam. Ach, als er gesprek wordt over ontwaken, dat wil zoveel zeggen alsof iemand slaapt. Maar mijn is nu kan het weten, dat wel er wel opzieners als gemeente te samen zo door en zo dood verenigen. gaan. En werk op we hebben hier niemand op het oog we beginnen bij ons eigen verband deze waarheid is ons gaan bezetten we hebben er niet tussenuit gekend om daar een ogenblikje bij stil te staan ach mijn heur, dan staan we hier een arbeider die geen vrucht ziet en ach, ach dan zetten ze niet, die mensen die zijn onbekeerd en ze bekeeren zich niet en die groeien niet en daar is gewest dan. Nee, ze leert kennen de afhankelijkheid van ons. wanneer we hier vinden ontwaakt noordenwind en komt geen zuidenwind. Dat ziet op de bediening en de bedouwing van de Heilige Geest. Hier is de bruid rust, De afhankelijkheid van God en Heilige Geest. Die van den Vader gegeven is. Ter wille van de Zoon. Waarvan Christen nog zegt dat hij die trooster zou zenden. Uh, dus wanneer die hier vinden. Een gebedje die vinden we hier in de eerste plaats. Een gebed van de hofbewoner. Uh, die in een hof is, Die in een hof is. En mijn woord is die wel kan en Die wel kan volk planten. Maar God is het die de waarsom omgeeft te vinden dat Paulus zegt. Paulus is het die plant en Paulus is het die natmaat. Maar de raar om die hangt van God af Wanneer die je dan vindt de aard zult wijten, ontwaak de wind, Dat ziet op de heiligen geest, alsof dat hij zich teruggetrokken heeft. Of dat hij zich slapende houdt, of dat hij niet meer werkzaam is. Ach, mijn huildes moest dat ons heb je deze ontwaakt? Ontwaak, ontwaakt, o vierparige geest, ontwaakt. In 1973, gewaakt wordt nog eens wakker, dat die wind gaat waaien, de wind opmerkelijk is waar Dat hij niet vraagt, dat ze niet vraagt, ontwaakt oostenwind en ontwaakt westenwind. Want de oostenwind is verzengend. En de westenwind is soms stormachtig en uh, soms uh, stormachtig met stromen water. Die, die, de oostenwind die uh, zal verbranden wat er in de hof was. En de westenwind uh, die zal verstormen wat er in was. Nee, ze vraagt om de noordenwind. En wat doet die noordenwind? Die noordenwind is uh, dolden. We gaan hier niet over uitwijzen. de tijd niet toe Naar Maar mijn woorden, is die noorden. is die is doodend, doodend. Alles wat van de mens. We vinden nog. Dat een apostel. de een katechisme zegt. Of dat een oude mens. Door zijn Gekruisigd zou worden. zeiden. Zal die het een uitgebreid veld vinden als we hier uh, voor ieder persoonlijk zouden vanbidden ontwaak wind. dat wil zeggen ach, wil nog eens zondag overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel en ach, ik zou de vraag willen doen, zouden er nog onder ons zijn die mee wensen te, te bidden in de bewustheid van de dorheid van de onvruchtbaarheid, nodig, is. O, houd er dan rekening mee, dat die werking van een heilige geest doodend is voor het plezier. Zo doodend dat je met de wereld gaat breken, dat je met de zonde zal breken, dat je met alles zal gaan breken. Want al deze tassen is dat die dat is de kracht van God en Heiligen Geest. Werkzaam gaat worden in het hart van de overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Ach, dan gaan de specerijen al uitvloeien. En waarin dan, ach, ik heb geen lood gezonden. Dan komt de rug soms al voor de dag. Wanneer ze gaan beleiden. Ik heb gedaan, dat kwaad is in Wat was het een liefelijke specerij voor de vader van de verloren zoon. Toen die jongeling terugkeerde: vader ik heb gezondigd En ik ben niet waard in die de wonen, vader. Ik ben niet waard in huis. maak mij zin van uw huurlingen. Dat zijn specerijen. Dat zal de vrucht wezen van die noordenwind, een is van zonde, een is van schuld. Ach, mijn uur, zal dat onze bed niet meer geweest, ontwaak noordenwind, o heilige geest. Kom toch alsjeblieft in mijn hoofd, in de hof van mijn hart, maar ook in de hof van de gemeente, dat u ook onder ons nog eens kwam te werken. Dan we nog zondaren in de schuld gezet zouden worden Onbekeerd en nog eens bekeerd zouden worden Ellendige, verder ellende nog eens zal weer kennen. Ach, wat doet u dan dat geen specerijen zijn? Wanneer je mag horen, vergeet mij al mijn zonde Die woogheid van. ik ben verslaagd weer Dan dat geen specerijen in de horen des Heren zijn die dan als spreuk van heilige geest vloeien. Hij een, een hart, schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel naar die oog op, naar de leven erop. Ach, dat zou al in het begin zo'n specerij zijn. En wanneer er nog zelden zijn die dat in inderdaad hebben. Ach, dan kan je het niet vooral. Ach, dan kan je het niet vooral, dan dat nog specerij zijn. Ach, wij denken dit als een specerijen zijn, nou een nikkie, precies na het wetje moeten leven. En ach, dan zouden we in het gevaar komen van de reisje jongeling. Nee, mijn oor, dat waren geen specerijen. En maar wanneer God een eilig geest. met een tollenaar die daar staat van ver, met de hand op zijn borst en met zijn ogen naar beneden beschaamd voor wat hij roept, oh God, wees mij zonder genade. Nou, dat, dat is de vrucht van het ontwerken van die noordwind. Ach, zouden we dan niet bidden, ontlaat noordwind? Kom eens in deze hond. Maar niet alleen de nodewind. Van mijn de noordwind op zichzelf is die vruchtbaar. De noordwind op zichzelf is doden. Weet je welk opzicht, ik wil in het beeld gebruiken, we zijn in een stuimman geweest. Wanneer de winter was en het had in de winter veel gevroren of erg gevroren, dan waren er veel insecten dood tevoren. Insecten die anders uh, de groenten zouden aantasten. In het boomgewas zit zoveel insecten achter en in de basten van de bomen weggekropen, om in de zomer het kwaad te doen aan de bomen. En wanneer de wind, de noordenwind verwerkt, dan is die dodend voor die insecten. En zo, mijn ouders, is de Heilige Geest dodend voor de zonde. De Heilige Geest, wanneer die overtuigd is, zonder dodend, is vernederend. Maar in wezen is die noordenwind vruchtbaar. Nee. Die merken alleen ons in onze lente bekend. En toch zeiden we, dan dat al specerijen zijn. Ah, als daar een vrouw in Jezus' voeten ligt, met uh, haar haar, dat had ze nog. Ze had nog haar. In onze dagen zijn we niet zoveel met die haar hebben, om Jezus' voeten af te brilzen. Maar zij had het nog. En dan vinden we uh, dat ze zijn voeten afmaakten met de tranen en zalmijn. En dan zegt Jezus, wanneer dat die fariseer haar veroordeelt, hij zegt, als die een profeet was, zou die dat niet toelaten, dat er zo'n goddeloos monster aan zijn voeten zat. Ach, de specerijen, mijn oor, de reus van de belijtenis van haar zonde, waarvan hij zegt, vrouw, uw geloof heeft u behandeld, gaat heen in vrede. En tot die en zegt hij: Haren Slonden, zij haar vergeven die vele was. Wanneer we dan iets leren kennen van die Noordenwind, dan zegt hier uh, de praat iets. En als er dan maar overtuiging is, en als er dan maar een beginseltje is, neemt ontwaakt Noordenwind en komt gij Zuidenwind. De zuidenwind is een vruchtbaar makende, en Zuidenwind is een liefelijke wind. Mijn uurde slaan van die zuiden wind Ach, ze bid Dat nu voor degene die onder de noorden wint De schuld krijgen te kennen aan verdens, die de boeteling te worden Dat u de zuiszoele ze in, Van Gogh, taas, Het vaar en het verzoenend lijden en sterven Het bloed van die gezegende middelen zijn kracht zou gaan doen. En zijn vrucht zou gaan voortbrengen. Want waar een overtuigde zon daar is. En die zuidenwind gaat waaien. En we gaat zich ontsluiten de dierbaarheid. De zoetigheid van die dierbare borg. Daar gaan de specerijen uitvloeien. Wanneer ze leren kennen de waarde van zijn bloed. De zoetheid van zijn bloed. De goedheid van zijn bloed. De kracht van zijn bloed. Daar gaan de specerijen. De zuidenwind des schools gaat waaien. En dat gaat hem hulpigen. De zuidenwind ter hoop die gaat waaien. Ach, die verwacht alles van die dierbare borg. De zuidenwind der liefde gaat waaien. Ach, wanneer ze leren kennen. De gezegende middelaarsarbeid van Christus kan ze bij tijden de schoonste benamen geven. Mijn liefste, mijn beminnelijke, wanneer hier de bruid op een plaats hem kwijt is. hij ze vraagt naar haar, wat waar we hebben ons zo bezworen? En wie is zij? En gaat te ze zeggen. Hij, mijn liefde, is blank en rood en draagt manier over tienduizend. En hij gaat hem uitklaren van zijn hoofd tot aan zijn voeten. En hij gaat zich al wat aan. En met zijn begeven. dat zijn de specerijen. Ach, de specerijen. Als vrucht van die noordenwind en als vrucht van die zuidenwind gaan die specerijen vloeien. Arm, zegt zo'n twaag door de wind en komt zij zuidenwind doorwaaiten met mijnen op. Op dat, dat zijn specerij uit. Je ziet hier mijn ouders de specerij. Zowel zeggen we, in de veropmodigingen, in de vernedering. Als ook in de gezegende vruchtelijke verdiening. De specerijen van de apostelen, wanneer ze met Christus op aard rondwandelden, dat Petrus zegt, gij zei de Christus, de zoon des en hoop. Dat hij op een andere plaats zegt, tot wie zullen we heen? De woorden is even geleden. de specerijen der liefde, mijn heurde. Ach, dan heb je geen vijanden. Ik weet wel, Gods kerk heb vijand. De grootste vijanden, mijn hordes, moeten zijn, de eigen zonden en de duivel. Dat zijn de grootste vijanden in de wereld. De wereld en de zonden en de duivel, dat behoren onze grootste vijanden te zijn. En verder behoren we geen vijanden te zijn. Nee. Dat we vijandschap ontmoeten, dat is een tweede zaak. Zeg. Maar in deze behoefte we dan geen vijandschap om te dragen, Weet je wel. Ach, als de peesterijen uitgooien, gun je de grote feilte, zaligheid nog. Ja, dan kan het nog wezen wat Christus het thuis bidt voor degene die u helpen. Zegen ze die vloeken, en doe wel bij degene die geweld doen. De vrucht hoor. Want als een kind van God, of als de, God, als de kerk op, voor de eigen vecht. Ach, dan hebben ze die wind mee. Dan zou ik haast zeggen, mijn ouders, dan verdrijven ze de geest. Van die geest die in u woont, heeft die lust tot mijn geest. O, de eeuwigheid zal wat openbaren, de eeuwigheid zal wat openbaren, mijn houders. En, en, en welk opzicht verwaard geweest zijn, nu we zeiden een het Dat die noordenwind zouden komen en die zuurdenwind te werk zou doen. Ah, dan zou ik van mijn eerste het tot de laatste zoals gij zit hoog verhoog, wel toe willen wensen. Hij dat God dit gebedjes is te verhoren in de morgen van deze dag. waar we dit jaar mee gaan beginnen ontwaak noorden wind en komt gij wind door doorwaait mijn nog. Op dat zijne speesterij uitsloei. O, oh, dan er nog eens zonder in de hart getroffen werden, En dan we nog eens waren die geboren werden van onder de wapen. En door de levensmakende werking van die overtuigende kracht des de heilige geestes. Zonder als nog eens om God gelegd werden. Wat u mijn nodig. Dat het hier aangenaam is in de oren God. Als een persoon, daar zijn we op God verlegen zijn. Wat dunkt in mijn oor, is dat het hier aangenaam zou zijn. In de oren van wanneer we er als Amstrafen de woord prediken. Als het mooi dan is er ook zijn die buiten God in kunnen stellen. Dan kan je onderkruipen worden. Ja, dan kan je onderkruipen. Dat is anders als je het beredeneert en hij het klas, de klas die beredeneren en beklatineren en bekritiseren. Ach, mijn hoeders, die maken zichzelf bereid. Dat die geest van er terug zal trekken. En maar en wanneer het waarlijk waarheid zal zijn. Ach, dan kan hij anders. Dat brengt nog mee. En dat de hofbeloos hem met de beloontes daar we vinden nog in het laatste vers van het laatste kapitel, O oh, gij bewoondste het hoven. de metgezellen merken op uw stem, Doe ze mij horen. O, oh, in deze hof kan nog metgezellen zijn, metgezellen zijn, die luisteren naar de stem van de hofbewoners. En die dan met eerbied gesproken mee gaan doen, durf iets mee te doen, durf iets mee te doen. want Noord-Winds, zolder ze in mijn hart, verbrand en verteerd, daar is alles. En dood, alles is me wat me van u gescheiden houdt. Oh God, ach, dat die noorden werkt, zijn werk maar doen opdat ik ontledig vond grond, dat ik uitgebrand zal worden als een aardstede, opdat er plaats kan zijn voor Christus en zijn bloed, Christus en zijn offer, Christus en zijn gerechtigheid. En mijn hoofd. de hofbewoner ontwaakt nooit de wind. Haa, ah, in zover God die zijn nader geschonken heeft, hij zal de hofbewoner zijn. En we zouden nog een die hebben. Al is het je gezinnetje. Al is het je gezinnetje. Een hofie hebben. En alles het dat je mede mocht dragen. De zorgen van de gemeente. Ach dat het onze brede mocht weten. Dat je ook bij ons kwam te doden. Wat niet is tot zijn eer. Ons kwam te doden. laat nog. Naar enigszins naar Hovardijs. Eigen, eigen liefde. Eigen eer zou rieken. Dat het gelden het de tolte die we die op de aarde zijn door de Heilige Geest, dat we in oprechtheid door de Heilige Geest God mogen bedoelen. Anders bedoelen zijn. niet. Ach, dat eigen bedoelingen zouden mogen sterven. Oh, wat een schone zaak, mijn hulp. En als dat waardig mogen worden onder ons. Dat zal toch nog werken worden. Wat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Houd daar zal ik in het midden zijn. Want dan heeft de bruid mogen ervaren de tweede gebed. Ach dat mijn liefde. O oh, dat mijn liefde. Tot zijn hof kwamen en afen zijn eesele vruchten. Dat zijn liefde. Dat mijn liefde. Tot zijn hof kwamen. Ach, nou gaat ze eerst zeggen mijn hof. Maar wanneer dat een heilige geest daar zijn werk doet. En waar de heilige geest er wederbaat en vernieuwt, En waar de heilige geest daar troost. En waar de heilige geest daar de kracht der goddelijke liefde uitkomt te stralen, Ach, dan durf ze de koning te nodigen. Dan is het ook, ze wil zeggen, Heer Jezus, hier is nog werk voor u. Hier zijn nog zondaren. En daar staat hier immers, en apen zijn edele vruchten. De vruchten van een heilige geest zijn vruchten, geest liefde. Ach, dat je apen zijn edele vruchten. En dat je mocht ontmoeten, dat we nog zonder, waren dat die zijn genade aan kwijt komt. Zondag waar die zijn bloed aan kwijt komt. Zonder, zonder, waar hij zijn gerechtigheid aan kwijt komt. Een zonder waar hij zichzelf aan kwijt komt. Aaf zijn ijdele. Aaf zijn edele vruchten. De vruchten van. De liefde. Wat is er een schonder vrucht dan liefde? Dat is geen schonder woord, mijn heren. De, de liefde is gehoorzaam. Gehoorzaamheid is een vrucht van de liefde. En er is geen schooner woord aan gehoor mij. Ach, wanneer men door die netele een geworden is. En door de liefelijke zuizen vervuld is geworden. Ach, wat kunt u dan. Ach, dan kan het hart wel eens vervuld zijn met heilverstiedelingen. Ik zal het schoonste lied van een koning zingen. Bemindelijk wordt uw schoonheid hoog geloven! Ga al het schoonsterm mensen te vetten boven. Ganaat is uitgestort op uw lippen. Ach, dan mag de koning zich wel eens vermaken. Mijn uur is wat deum te zien. En dan uw Jezus in het huis van uh, de De paris in de schrift verleden zijn. En kijk nou eens hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Maar Christus, mijn ouders, die ging zich vergasten op de specerijen van zondaren die met de schuld en met de voeten en met de vertedering en de vernedering aan zijn voeten terecht kwam. En de specerijen, wanneer hij zich de zaligheid komt te schenken, de specerijen des geloofs en de specerijen der liefde die aankomen, ouderen. Komt wat noordenwind en komt geen zuidenwind door wijs de breinen. Oh dat zijn liefde tot zijn, o, dat mijn liefde tot zijn afval wat zegt. Ach dat Christus haar liefde is. Niets op de wereld kan haar bevredigen als alleen Christus. Niets kan een arm zonder haar bevredigen als alleen Christus. Ach, wat openbaar het spreekt bij de kerken, God, wanneer ze hem eens moeten missen, wanneer dat hij zich verborgen houdt. Ach, dan kan de tijden aanbreken dan ze zeggen, ik ben krank van liefde, ze kunnen niet buiten hem. En wanneer dan ze hem dan weer eens zien springen op de bergen, en huppelen op de heuvelen, zeggen ze, dat is de stem, mijn liefde, het niet in mij Springend over de bergen, huffend op de hoogte. Merk is mijn rood. Dat zijn de specerijen van dankbaarheid. Ach, oh, waarin bestaat het stuk de dankbaarheid wel eigenlijk in het gebed? Ach, oh, de specerijen dat Christus zich vergast... Eh, dat hij uit ons mag horen dat we buiten hebben kunnen leven. Dat we buiten zijn bediening niet kennen, dat we buiten zijn kracht niet kennen, buiten zijn genade niet kennen. Maar het is horen zorg die kennen Dat mijn dat hij kwam. Daarom vinden we in het volgende kapitel nog. Ik ben in mijn hoofd gekomen. Het Heer heeft gesproken. Mijn hoort gebedje was gehoord. Ach, oh, dat hoort gebedje. Nou is gehoord en verhoord. Wat is een hemel gereken. En dat die feest nog eens meer kwam. En zijn werk nog eens onder ons kwam doen, En er nog eens stond daar die met de dichter mee moesten zingen wat we nog zingen, Psalm 39 vers 5. Nu hier, wat is het dat ik verwacht. Mijn hoop is staan op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht, Van al mijn ongerechten en stel me niet vertrouwen toe voor wat jij in plaatsen op een smaak. En om die 35 zal Psalm 39. Er is nog aangehaald in het gebed in de konse stoelen. Het dat, wanneer het volk is er als optrok, het dat de dus, moze zegt we zullen van deze plaats niet optrekken, zoals de Heer en die met ons is. Ach, dan zullen we wel moeten bidden om kwaaknoorden in en komt geen zuiden in. En dan zou ik u willen pidden, bij het klimmen onze jaren, en bij onze zwakheden en gebreken, om voor m'n en met elkaar kamer in te roepen, wacht naar de wind, en kom gij door doorwaait mijn hond. Ach, wanneer je in uw binnenkamer zijn. om dan mee te roepen om de heilige geest, ...in dierbare geest... ...en dat hij ook in onze harten doodvleesdodend zou willen werken... zodat we niet onze eigen zouden bedoelen... ...nog onze eigen zoeken aan stappen goede dominee... ...goede ouderling of diaken, er zijn maar ademende zondaren... ...en dat de rug van het gebed nog eens waar mocht worden... Wat er nog spinnen een van de stranden, mijn zee met opgeheven handen, Klimt voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offer die de avonds branden, dan zou dat mee kunnen brengen, dat ik aan de dat mijn liefde tot zijn hof kwam. En apen zijn edele vruchten. Als die van ons nog mocht horen. Dat we arme, de, hulp, de los, Niet te lang aangewezen zijn. Alleen op die dierbare geest. God zijn God. En u biedt die genaten. opdat dat we zeggen vleesgolden. Want weet je wat het aan mee zou brengen. Ach dat zal meebrengen dat de liefde van de vrucht des geestes is liefde dat te nauwer aan elkaar verbonden en met elkaar aan die geest verbonden zou zijn ontlaat noordenwind en kom gij wind. ach mijn en zover, dat gij behoort hier tot de gemeente en die er niet bij horen maar die dan toch hier tegenwoordig zijn ik wens u van ganse harte totdat God waar zou maken. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Dat die noordenwind wie gij ook mocht zijn. Je zal mogen overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat je nog eens een zondaar voor God mocht worden. En dat de zoon nog eens naar de hemel mocht gaan. Dat gij nog eens zelf moet gaan roepen, oh God Wees mij zondag genattig Dat we nog eens waren die moesten heren Kan ik nog bekeerd worden Van de kant nog eens wezen Dat aan je nou kan heel anders bekeerd worden Maar ik niet meer, waarom niet? Oh, wie ben ik voor God Zitten we die nog onder ons? Ach zelden we die nog zijn Ach, zou er nog het zaad des woords vrucht in je hart te doen. Ach, dat dan die geest ontwerken zal, Die noordenwind, maar ook die zuidenwind. Zij van dat soele zuiden zal weer erkennen dat er een kruis gestaan heeft op volgeldhaar. Waar verzoening aangebracht is voor grote zondaren. Tot een grote voor grote zondaren. Door een grote zaligmaker. Uh, tot een grote zaligheid. Ach, hij schenk u van die dierbare geest. Ach, dat het u gebed zou worden. En een mooie manier zo verschrikken als het is gebeuren zou. Dat je uw gebedjes kwam te vroren. Dat je behoefte is thuis kreeg weer geworden bent voor God. De schuldig hoog dat je het eens aanvaarden zou mogen dat je niet kruipt in een werksterbond, wat ons zo aangeworen is, om het nog een beetje op te knappen, want dan stinken we van eigen gerechtigheid, en dan hebben we geen liefdelijke reus. maar wanneer we krijgen het einde, onze oh, schuld en de recht en de deur de God krijgen pilletjes, ach, mijn heurten, dan, dan was het gebedje van de moordenaar aan het kruis, als een liefdelijke specerij, heer, en gedenk mijne. als je straks met je bloed in de hemel gegaan bent, en wanneer je je koninkrijk verkrijgt door voldoening aan de eis der goddelijke gerechtigheid, en daar op grond van uw voorbidding je krijgt, gedenk mij, in uw voorbidding, ach, dan zou er nog een pleitgrond, en wat zou dat zijn, ach, dan zou er de de zijn, in zoverre dan we nog onder ons zijn. Heb God genade verheerlijk bij aanvang. Ach, durf je niet te ontkennen dat hij aan hun ziel geopenbaard en verklaard is geworden. Had die enige middelen en ze maken. Ach, ach, gaat je leven is na. Heb je leven de betrekking op de tweede persoon? Kunt gij het nog buiten stellen? Is die geest, is die al Kunnen we zo rustig doorgaan. Ach raak het je dan bij tijden niet dat je hebt dat je buiten Christus bent. Buiten zijn gemeenschap bent. Zou dat dan niet in de weeg in, in, in tewe, te, teweeg moeten brengen. Ons je ontwacht naar de wind. En komt gij zuiden in. Ach mijn houders. Als het werkelijk waar wordt. Dat wij hem niet meer kunnen missen. Het was wel van Maria Magdalena. Ze handelde verkeerd in de liefde. Maar met eerbied Heer Piet gesproken. Ze kon niet buiten Jezus. Ze levende dan maar een dode. Maar ze kon niet buiten Jezus. Wat in de dan? Ach, dat een Heer tegen zegt. Vrouw, ik zoek gij. Zegt mijn Heer, ben kwijt. Ik weet die is hem gelegd hebben, maar als je het weet, zeg het hem. Want ik kan niet buiten hem. En dan zegt hij, Maria. Ach, dan komen de specerijen voor een dag. En dan komt Christus zich te vergeten. Maria, hier heb je me. Ik geef me geheel. Ik vraag hem op tot mijn vader, lieve vader, tot mijn God nu. Heb God die genade verheerlijk? Met medeweten voor eigen hart en leven. O oh God geef het toch. Dat het ons gebed zou mogen zijn. Dus hij bestrekt. Begin maar in je huis. En begin maar in geslacht. En ach. Dat gij wanneer gij nog gemeenschap hebt. Ach dat we het met elkaar zouden doen. Om het goede voor elkaar te zoeken. Wat de toekomst brengen zal weten we niet. De oordelen hangen zo laag, de toekomst is verwonden. Maar ach, dat God ons geeft, dat dit gebedje aan ons bewaarheid mocht worden. En dat we nog eens mochten beleven, ik ben in mijn opgekomen. Dat hij nog eens onder ons zou te wonen. en onder ons zou te werken. En dat hij nog eens vergaat werd, verarmde zonder bij de naam en bij de voortgang. En in zonderheid hij trok me jeugdige katechuzanten. Uh, bij levende welzijn begint de katechuzatie vrijdag weer voor de uh, vrijdag en zaterdag weer op gewone tijd. Die ben zaterdag moeten leren uh, 65, 66, 67 en 68 van het vragenboekje. Woensdag bij wel levende welzijn is er geen dienst. En maar ach, jeugdige katekensante, ach, dat God in je jeugd nog eens bewerkt. Dat er nog eens een kinderstemmetje naar de hemel mocht gaan, Heer is Jezus, ons u mij. Dat er nog eens kinderstemmen geboren werden, die in de jeugd vernieuwd werden. Ach, men vraagt en men leert de kinderen al vroeg binnen om een vuil, om een nieuw hart. Maar ach, dat ze zelf eens mochten te leren bidden, vernieuw mijn hart. Een vernieuwd hart. Een vernieuwd hart dat om God te leiden. Ach, ik vraag het me wel eens af. Van zoveel katechijntjes zijn er nog. Die wel eens in het verborgen, moet in het verborgen moeten kruiden. Dan weet ik uit mijn kinderleven. Maar als ik dat nog even tussen de situaties zeg. Dat als ik uit de katechijntjes kwam. Dat ik in het vuur, die wel eens gekropen ben en dat zou zijn, zeggen: Heren, weem me bekeeren zoals al je volk bekeert. Want we hoorden het leren zeggen dat we bekeerd moesten worden. Ik wist niet wat het was en ik wist niet wat het moest. Ach, jeugd onder ons, de duivel die lacht achter de televisie en achter uh, de radio, en achter muziek en achter en alles. Alles. Dat hebben we vannacht wel kunnen horen. Wat of dat er gerde is, die heeft een grote schik. Als we maar meegevoerd worden met de geest van de tijd. Maar bedenk, bedenk, we hebben een kostelijke ziel van eeuwigheid. Ik dan aan uw schepper in de dag, uw jongenschap. Eer dan de oude en kwade dagen komen. En ach, heb ik er vergeten. Eén ding ligt in mijn hart, ontwaakt noordenwind, en komt gij zuidenwind, doorwaait mij een hof. O, oh, dat zijn steeds herkeren, ook oh, dat mijn liefde. Tot zijn een hof waar mijn zijn edele vruchten, al nou eens vervaardigd mogen worden, in het hemelhof te mogen belanden daar de vruchten. Dan zal Christus de vrucht van zijn arbeid genieten. En dan zal hij zich verheugen. In zijn vader de kerk voor te stellen zijn gemeente. Zonder vlekken in. Maar dan zal hij ze vergasten. Op de specerijen. Dan ze verzadigd zullen worden. En het gezang van Mozes en van het land te zingen goden. En de landen zij de Heer. Geloof de, de prijs en de dank daar daartoe zegen het Heer de wereld Om Jezus willen. Amen. Och, lieve, ons verder, we zeggen ons moedig dank. We voor de eerste keer weer door en uit mocht het nog verder met ons maken. Maar ach, grote God, als het zo'n vruchtbaarheid mocht werken. Ach, dat het in de dag der dagen niet tegen ons zou getuigen. En dat we die aan aangedaan hebben. O God, ontfermt u over ons te staan. Na de rijkdom uw genaamd in het versloon en is zoon. dan het zonde gond aangekleed. Gaat nog in verzorging met een ijs van ons. Zal de plaats van onze woning en verhoor ons nog verhoren? zijn. Van de here van je lieve naam, om Jezus willen aan. Als slot zijn, de vrucht van onze tekst worden wel zijn, dat vreed en aangenamer is. En wil de zegen u verblijt, dat welvaart in uw vesting zijt. In uw paleizen vreugde, rust o, vriend en broeder, schrijf ik. De vrede zij blijven, u nooit moet haar mij toch twist zoeken. Om een huis in uw gebouw, daar onze God de woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. En gelijk we gewend zijn met al die staande te zingen, het laatste vers, zou ik, hoewel ik het zelf niet kan op te wekken, om toch staande te zingen. Het laatste vers van Psalm 122. Tijd voor beginnen. Dan de kinderen van zaterdag moeten leren ...een vraag 65, 66, 67 en 68. En dat woensdagavond er geen dienst is. Het gaat. Wij verzoeken de gemeente, wat we dan ook gewoon zijn met Nieuwjaarsmorgen, onze leraar toe te zingen uit Psalm 134. En we menen ook wel dat we dan de tolk zijn van de gemeente en van onze kerkenraad. Het tweede en het derde vers uit psalm 134 heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Loop, loop nu aller Heer en Heer. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van psalm 134.